7 uur, Ewad de Jong met het NOS-journaal. Prinses Amalia vervolgt haar opleiding niet in China. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in Den Bosch... waar hij een expositie had geopend... Ik verwijs het verhaal terug naar de dikke duim waar het uitgezogen is, zei hij. De Telegraaf schreef deze week dat Amalia mogelijk van plan is... om naar een exclusieve school in Changshu te gaan... om daar haar opleiding te vervolgen. De koning was er naar eigen zeggen verbaasd over. Prinses Amalia heeft er heel hard om gelachen, zei hij. De veertienjarige kroonprinses zit op het christelijk gymnasium Zorgvliet... en heeft het daar volgens de koning heel erg naar haar zin. Boerenorganisaties willen dat melkveehouderijen... die vorige week ten onrechte zijn platgelegd... snel worden vrijgegeven. Ze schrijven dat in een brief aan minister Schouter van Landbouw. De organisaties willen ook excuses van de minister. Meer dan 2000 melkveebedrijven werden geblokkeerd... omdat er onregelmatigheden waren gevonden in de administratie. Van zo'n 150 bedrijven is de blokkade inmiddels opgeheven. Boerenorganisatie LTO Nederland stelde eerder al vast... dat bedrijven op slot zitten terwijl ze niet gefraudeerd hebben.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 ANWB Verkeersinformatie. Er is nog veel vertraging op de A16 in beide richtingen. Van Breda naar Rotterdam tussen Dordrecht en Knopend Ridderkerk... een half uur oponthoud. Er liggen daar bandenresten en daar zijn een paar auto's tegen aangereden... en die hebben nu schade. Er zijn drie rijstroken dicht. De andere kant op staat ook file van Rotterdam naar Breda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopend Ridderkerk vijf kilometer... en daar is de vertraging een kwartier.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 Vorige week werd een wet aangenomen waarin het strafbaar wordt gesteld... om Polen medeplichtig te houden voor de vernietiging van de Joden... tijdens de holocaust. Het is een wet die lijkt te passen in het conservatieve nationalisme... van de Poolse regeringspartij. En Ethiopië lijkt te moeten kiezen tussen radicale hervorming... van het politieke bestel of verdere desintegratie... na het aftreden van de eerste minister. Tot half acht is dit Bureau Buitenland. Ethiopië heeft zojuist de noodtoestand afgekondigd... een dag na het aftreden van premier Haile Mariam de Salen. Zijn positie was de laatste tijd al ernstig verzwakt... door interne verdeeldheid van het Ethiopische regime... en door de voortdurende sociale onrust in diverse delen van het land. Deze politieke crisis kan grote gevolgen hebben... voor de interne verhoudingen. Harry Verhoeven is Ethiopië-deskundige... en verbonden aan de Georgetown University in Doha, Qatar. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het uh, probleem is uh, duidelijk groter dan alleen een afgetreden eerste minister. Absoluut, er is een zeer fundamenteel probleem. Dat gaat eigenlijk over hoe dat verschillende bevolkingsgroepen... verschillende regio's, verschillende taalgroepen ook... eigenlijk elkaar in, in, in, tot, elkaar in verhouding staan. En daar is in het verleden Ethiopië al zeer veel omgevochten. Er zijn vele tienduizenden en honderdduizenden mensen voor gestorven. En de bedoeling was eigenlijk dat het, dat het systeem dat in 1994 is ingevoerd... het zogenaamde etnische federalisme... eigenlijk daar een, een einde aan zou brengen. Maar zoals de protesten van de afgelopen drie jaar... En ook het, het ontslag van de, van de eerste minister gisteren. Eigenlijk onder lijn is, is ook het huidige systeem eigenlijk niet erin geslaagd... Om, om heel wat van de fundamentele spanningen in Ethiopië te, te ontmijnen. Ja, en op welk kruispunt staat Ethiopië? Het is een belangrijk, een belangrijk moment, omdat het inderdaad zeer, zeer duidelijk is dat het, dat het huidige systeem, hetgeen eigenlijk een, een, een, vrij, radicale, een vrij radicale verandering was ten aanzien van vorige regeringen, die, waar dat de macht altijd zeer gecentraliseerd was en waar dat er eigenlijk pogingen waren om één identiteit aan alle Ethiopiërs op te leggen, dat, dat, dat systeem dat in 1994 is ingevoerd, probeert dat op een andere manier aan te pakken, door mensen de, het recht te geven om hun eigen taalonderwijs te genieten, administratieve zaken met de regering te, te regelen. Maar dat is duidelijk niet voldoende om ook aan een aantal economische en andere politieke grieven tegemoet te komen. En dus is de vraag inderdaad: na het ontslag van de eerste minister, het afkondigen van de, van de staat van beleg vandaag, um, of, er, of er inderdaad binnen dat systeem nog een aantal wijzigingen mogelijk zijn, of dat we uh, ja, eigenlijk opnieuw, uh, helemaal opnieuw een, een ander systeem moeten gaan, uh, gaan uitdenken. Uh, in Ethiopië is het altijd zo geweest dat, uh, dat, van, dat die grote veranderingen van het ene systeem naar het andere systeem altijd met veel bloedvergieten zijn samengegaan. Dus uh, het is begrijpelijk dat veel mensen in Ethiopië en ook daarbuiten vrij, uh, vrij bang zijn op dit, uh, op dit ogenblik. Ja, maar uh, de, het afkondigen van de noodtoestand dat voorspelt niet veel goeds. Nee, dat voorspelt uh, niet veel goed. Dat, dat is u inderdaad dat als veel mensen binnen de veiligheidsdiensten uh, van het slechtste mogelijke scenario uitgaan, namelijk dat, uh, dat, dat er meer protesten zullen, zullen worden georganiseerd, zowel uh, bottom-up, maar ook uh, zeer belangrijke mate door verschillende uh, politici binnen de, binnen de regeringspartij, die proberen die protesten te gebruiken eigenlijk om hun respectievelijke machtsbasis te versterken en hun, hun eisen kracht bij te zetten. En de veiligheidsdiensten proberen door die door die staat van beleg, eigenlijk door die noodtoestand, uh, dat, dat tegen te gaan. Um, of, dat, of dat echt wordt gaan te werken, is, is twijfelachtig. De, de vorige noodtoestand was van, uh, liep van oktober 2016 tot, uh, tot juli 2017. En die heeft eigenlijk weinig zoden aan de dijk gezet. Um, en die heeft, daar heeft eigenlijk weinig mee gebeurd in, in termen van, van politieke verandering. Dus ja, het is afwachten wat het zal, wat het zal brengen. Maar er, het, is, het is begrijpelijk dat, uh, zoals ik zei, dat, dat veel mensen bang zijn. Ja, er zijn eigenlijk al twee jaar lang politieke onrust. Er gaan heel veel mensen in delen van Ethiopië de straat op. Wat willen zij en welke politieke hervormingen moeten doorgevoerd worden, willen zij tevreden worden gesteld? Maar het probleem met die, met die betogingen, met die demonstraties... is dat, dat veel van de demonstranten eigenlijk heel andere dingen willen. Dus je hebt bepaalde delen van het land, zeker in, in Oromia, de, de centrale regio... waar het grootste deel van de bevolking woont... daar zijn er zeer radicale vragen eigenlijk naar, naar medezeggenschap... en, en, en om, om meer kansen te geven aan de, de bevolkingsgroep, die historisch, zowel politiek als economisch, is achtergesteld. Maar je hebt betogingen en, en demonstraties in andere delen van het land... die gaan over zeer lokale eisen... of die juist een veel sterker eengemaaktheid... Ethiopië willen zien bijvoorbeeld de demonstraties in het noorden... ...in de Amhara-regio... ...ja, die hebben een zeer sterke ondertoon ...van terug te gaan naar het oude Ethiopië... ...een eengemaakt, unitair... ...Ethiopië, zeker geen verder gefederaliseerd land. En dat is juist wat het zo moeilijk maakt... ...voor, voor de huidige regering, voor het regime... ...omdat die, die vragen niet, niet eens eenduidend zijn... ...en dus zelf al wordt er een bepaalde hervorming doorgevoerd... ...betekent dat zeker niet dat alle Ethiopiërs daar enthousiast over zullen zijn. Ethiopië is ook zeer verdeeld, ook binnen de oppositie is een diepe verdeeldheid... zowel als binnen de regering. En dat maakt de situatie zeker niet gemakkelijk op. Maar als ik u zo hoor, worden politieke hervormingen heel lastig. En de vraag is natuurlijk ook, is er een volgende premier die dit wel kan oplossen? Die onderhandelingen worden uiteraard zeer, zeer lastig. Het is een zeer complex land. 100 miljoen mensen, meer dan 80 talen die in Ethiopië worden, worden gesproken. Dus dat is een zeer, zeer complexe aangelegenheid: de grondwet hervormen en federale instellingen hervormen. Langs de andere kant wil ik toch ook wel een, een, een beetje een optimistische noot luiden. Namelijk, dit is echt een kans om inderdaad een aantal mensen die historisch niet gehoord zijn, een kans te geven. En hen te betrekken bij het, bij het besluitvormingsproces en bij, die, bij, de, bij de instellingen. En uh, het, is, het, is, het is mogelijk dat het aftreden van de eerste minister... die zeker niet degene was die de hervormingen succesvol had kunnen, had kunnen doorvoeren... dat dat uh, tenminste de mogelijkheid biedt, tenminste toch theoretisch... Om echt uh, naar een aantal fundamentele dingen, een aantal zaken fundamenteel te herbekijken. Ja. Dus, uh, dus dat, dat is de hoop dan, dat is een meer, meer optimistisch uh, scenario. Ja, er wordt gesproken dat er een uh, premier van Oromo-signatuur zou komen, hè? dus die grootste bevolkingsgroep die uh, altijd is achtergesteld. Dat lijkt mij uh, revolutionair. Als dat, dat, zou inderdaad, ja, dat zou inderdaad revolutionair zijn... omdat in de, in de geschiedenis van, van moderne Ethiopië... een Oromo nooit de eerste minister of de, de koning of de, of de president is, is geweest. Dus dat zou zeer symbolisch zeer, zeer belangrijk zijn. En het zou ook denk ik, belangrijk zijn naar de Oromo toe... omdat uh, veel andere bevolkingsgroepen hebben het gevoel... Ja, die, die Oromo die klagen altijd, die, die, die, die, die protesteren altijd. Maar laten we nu eens zelf proberen niet alleen Oromo-belangen te verdedigen... maar ook echt proberen een oplossing voor, voor alle Ethiopiërs uh, uit te denken... Dus wat, wat dat betreft denk ik dat er inderdaad ook een vraag is... van een belangrijk deel van de partij om te zeggen... laat, laat de Oromo inderdaad nu maar eens aan, aan zet zijn... En uh, ja, een, een systeem uitteken dat dat, dat voor iedereen uh, vooruitgang kan bieden. En, en nogmaals, dat, mocht, dat, mocht dat lukken, zou dat inderdaad uh, een zeer belangrijke stap voorwaarts zijn. Een zeer goed nieuws zijn voor Ethiopië, als ook de, de horen van Afrika. Er zijn heel wat belangrijke buurlanden van Ethiopië, Somalië, Soedan, Eritrea. Die ook allemaal eigenlijk uh, bel zou, zouden varen bij een stabieler en, en, en economisch uh, eerlijker uh, Ethiopië. Ja, goed. Um, het uh, wordt heel spannend. Hartelijk dank, Harry Verhoeven. Net opzij. Lee diga me. Hallo, مرحبا. Hallo. Selamat malam. Bellend met de wereld. Hallo. Please check and try again. Ja, de telefoon gaat over in het Spaanse Valencia... waar de 80-jarige Mikel Castillo geschiedenis studeert. Je bent nooit te oud om te leren... maar deze gepensioneerde notaris gaat graag wat verder. Maandag vertrekt hij naar de universiteit van het Italiaanse Verona... als Erasmus-uitwisselingsstudent. Collega Katie Sheriff belde hem op en vroeg hem... waarom hij weer terugging in de schoolbanken. Het leven van de gepensioneerde die wandelt of thuis de tijd slijt maakte me niet blij. Vijf jaar terug kreeg ik een hartinfarct en toen dacht ik, het leven is te kort, ik ga weer studeren. Ik was eerst wat terughoudend vanwege het leeftijdsverschil met andere studenten, maar de jongelui helpen me juist en ik help hen. Ze vragen me zelfs raad over vriendinnetjes. Ze vragen, wat vind je van dit meisje? En dan zeg ik, het is een bonbonnetje van een vrouw. En op bonbonnetjes moet je passen, want anders heet iemand anders op. Nu gaat u naar Italië met een Erasmusbeurs. Waarom wilde u dat? 40 en años. Meer dan 40 jaar geleden was ik met mijn eerste vrouw, die inmiddels is overleden, bij een muziekfestival in Verona. Ik heb daar mooie herinneringen aan. En toen ik over die uitwisseling met Verona hoorde, heb ik me aangemeld. Nu ga ik voor vijf maanden naar die mooie stad en mijn huidige vrouw gaat mee. Vijftien jaar geleden ging ik toevallig naar uw stad op een Erasmus-uitwisseling. Maar ik herinner me vooral de feestjes. Bent u daarop voorbereid? No, no ik sla nooit een feestje af. Ik ben dan misschien wel tachtig, maar ik hou van muziek en van feesten. En hier met mijn studiegenoten ga ik ook wel eens mee naar de disco. Over het algemeen heb ik een jonge geest. Maar wat vindt uw vrouw daarvan? Dice, no, so no Ze zei, ja, alleen laat ik je niet gaan naar Italië, je bent een veroveraar. So no. Daarom huren we ook een appartement daar, want zij maakten zich zorgen... om die pyjamafeestjes op de gang in die studentenhuizen. Ik zei nog... Maak je niet druk, dan trek je toch een lange nachtpon aan. Geen probleem. Wat gaat u het meest missen uit Valencia? Ja, in maart zijn Las Fallas het jaarlijkse vuurwerkfeest waar ik heel erg van hou. Ook de stierengevechten en het voetbal ga ik missen. En natuurlijk de paella, maar ik heb al tegen mijn vrouw gezegd... dat ze paella moet gaan maken voor de Italianen die altijd pasta eten. Het wordt één groot avontuur. Een avontuur, ja, U hoorde een bijdrage van Katie Sheriff. Foreign Desk. bureau, Wij Bureau Buitenland. Gevangenisstraffen tot drie jaar of geldboetes. Dat zijn de sancties voor wie voortaan nog over Poolse vernietigingskampen spreekt. De Poolse pre president Duda ondertekende vorige week de omstreden Holocaustwet, die maakt het strafbaar om Polen te beschuldigen van medeplichtigheid bij de Jodenvervolging. De Poolse regering wil met deze nieuwe wet voorkomen... dat de Polen verantwoordelijk worden gehouden voor misdaden... die de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gepleegd. Hier in de studio is aanwezig Robert Jan van Pelt. Uh, hartelijk welkom. U bent uh, Auschwitz-deskundige... en hoogleraar aan de Canadese Waterloo uh, Universiteit. Heel even in Nederland, uh, maar al 40 jaar weg. Uh, ja, hoe opmerkelijk is deze wet, deze Poolse wet? Nou ja, politiek gezien is het wel begrijpelijk... dat, dat de, deze regering van de, van de, de recht- en, en, en gerechtigheidspartijen... dat deze wet heeft aangenomen. Het is een nogal xenofobe regering en uh, zij zien de wereld als een, uh, ja, als een, als een slechte plaats voor Polen. Zij, uh -huh. zij, zij leven eigenlijk in de 19e eeuw... toen de Polen uh, eigenlijk het idee hebben geformuleerd... dat Polen de Christus van Europa is. En dat dus de Duitsers en de Russen en de Oostenrijkers... en vandaag de dag ook de, bijna iedereen anders... behalve de Amerikanen en de is Israëli's... op uit zijn om de Polen te kruizigen. En dus er is een, een, een, een, een, een, een mentaliteit... Van, van eigenlijk ja, in een staat van beleg te zijn. Uh, dat, is, dat heeft deze partij eigenlijk... In, in de binnenlandse politiek naar voren gebracht. En zij hebben daar... Uh, besloten dit jaar, vorig jaar... om dus dit verleden, het, het oorlogsverleden... uit de Tweede Wereldoorlog... ja eigenlijk, uh, in het Engels noemen we het... to weaponize it, he, to, to, uh, om, om, om dit dus belangrijk te maken... in, in, in de inter, interne politiek. Maar is het symboolpolitiek? Of, het is, of willen ja. ze er wel ook echt iets mee bereiken? Nou, uh, er zijn natuurlijk een paar... De, kijk, het aspect van de wet... waar iedereen over praat... Uh, is, uh, is de, de Poolse Concentratiekampen of de Poolse vernietigingskampen. President Obama heeft dat een paar jaar geleden heeft hij dat genoemd... en daar zijn de Polen heel erg boos over geworden. En natuurlijk, uh, ze hebben recht. Dat zijn geen Poolse vernietigingskampen of Poolse concentratiekampen. Dat waren Duitse concentratie- en vernietigingskampen... in het bezette Polen. Uh, dus ze hebben daar wel gelijk in, maar ja, of deze wet niet een hele grote hamer is om een hele kleine mug mee dood te slaan, dat, dat, dat, dat kan je dan wel afvragen. Waar, het, de, waar de, wet, de wet. De wet heeft ook andere aspecten. Een van, de, een van de aspecten die men over het algemeen niet noemt, is de manier waarop het omgaat met de ontkenning van, laten we zeggen, de moorden door Oekraïnse nationalisten in, in de jaren 40. In het bezette Polen, waarbij de Oekraïense nationalisten uh, bondgenoten van de Duitsers waren en Polen had natuurlijk een groot deel van wat nu is, uh, wat nu Oekraïne is, hebben zij uh, in 1919 een deel van Polen geworden. Uh, Lviv was de, de Poolse stad Lwów. en hebben daar eigenlijk als een soort elite geleefd en die Oekraïners die waren daar niet blij mee en die hebben in 19, uh, ja, 1939 en, en vooral in 1941 hebben ze wraak genomen. En, en ze hebben ook misdaden begaan. En ze hebben misdaden Misdaden begaan. En, de Polen willen en ook misdaden tegen Joden. De, de, de, de, de, de Oekraïners zowel tegen Polen, Christelijke Polen als mm -hmm. tegen Joden. En, en, en wat er op het ogenblik gebeurt als het gevolg van het conflict... tussen Oekraïne en Rusland... is dat eigenlijk die Oekraïners op het ogenblik... hun eigen geschiedenis aan het witwassen zijn. He, want zij willen nou ook laten zien dat in de Tweede Wereldoorlog... zij aan de goede kant stonden. En dus die hele die moorden... en dat zijn, dat zijn meer dan 100.000 Polen, Christelijke Polen zijn vermoord door die Oekraïnse uh, nationalisten. Uh, zij, zij zijn bezig om dat eigenlijk weg te wassen. En, en de Poolse wet wil daar ook mee omgaan. Ja. Dus maar, dat is... maar, maar zegt u daarmee dat de Poolse wet ook bepaalde dingen wil toedekken? Ja, natuurlijk. Uh, wat, wat de Poolse wet zegt is dat het Poolse volk het Poolse volk nee. geen deelname heeft gehad aan de jodenvervolking. Nou, je kan afvragen, wat is dan het Poolse volk? Ja. Bedoelen ze het Poolse staatsvolk? Dat is het Poolse volk zoals dat vertegenwoordigd is geweest in de Poolse staat, zoals dat in 19, tussen 1919 en 1939 bestond. Ja, dat is de, de Polen hebben gelijk. Er was geen Poolse staat meer, er was geen Poolse regering. Zelfs de ambtenaren, heel anders dan in Nederland, het hele ambtenarenbestand was eigenlijk weggevaagd. He, dus je kan je kan eigenlijk niet praten van een officiële collaboratie... tussen de instellingen van de Poolse staat na 1939. Ja, er was ook geen Poolse regering een die regering nee, he, nee, er was een Poolse regering en, ja. in, in Londen. Ja. Maar er was geen Ballen, collaboratie. Dat, er, was geen, er was geen collaboratie. -regering. Dus wat dat betreft, als je zegt het Poolse, Poolse staatsvolk... Het, het Poolse volk zoals dat in de staat vertegenwoordigd is... moet ik zeggen dat deze wet... Ja, kan ik zeggen, ja, die hebt gelijk. Moet je daar ja. een wet van maken? Maar, dat is de vraag. Ja. Ik hoor een hele grote maar aankomen. Ja, maar de grote <laughs> maar is natuurlijk de individuele Polen. Hè, er is natuurlijk de <tie> Poolse, de, de, de Poolse uh, individuele Polen, laat ik zeggen 30 miljoen, 40 miljoen individuele Polen. Als we daarover gaan praten, dan moeten we constateren dat natuurlijk antisemitisme in Polen uh, een groot probleem is geweest historisch. Ja. Ja. Vooral in de, in de 19e en 20e eeuw, in de tijd van nationalisme. En een van de redenen. Was omdat de Joden daar, er waren zeer veel Joden in Polen. 3 miljoen, ja. 10% van de bevolking. Ja, van de bevolking. Ja. En die ook traditioneel. In, uh, in de Poolse maatschappij uh, een nogal moeilijke bemiddelaarschool hadden tussen de elite en, en, en de lagere klassen. En dus eigenlijk uh, ja, die, als je dus in een, in een dorpje leefde, he, dan waren de boeren, dat waren dan Polen of Oekraïners, christelijke Polen of christelijke orthodoxe Oekraïners, dan had je de adel die er was, dat was dan ook weer Pools, maar dan de mensen die de, de die, die, die, die, die rentmeesters waren en zo en, en de mensen die dan de kroeg hadden en die de belastinggeld moesten in. dat waren altijd joden. En daardoor is dat, dat lokale... dat landelijke antisemitisme... erg omhoog gegaan. Maar dan is de vraag... is er een grote deelname... van Polen geweest... Uh, bij het uitvoeren van uh, die vernietiging van de joden? Nou, er zijn natuurlijk twee aspecten daar. De eerste is, is er een actieve... of er is een passieve? Mm -hmm. uh, je kan je afvragen tot... Uh, tot uh, hoeveel... hoeveel uh, Polen... Uh, uh, eigenlijk hebben... Ja, die... die, die, die die moord op die Joden hebben toegekeken... en eigenlijk daar niets aan hebben gedaan. Ja, nou, We ik... weten in Nederland... He, 90% van de Nederlandse bevolking heeft eigenlijk niets gedaan. En in Polen eh, is dat waarschijnlijk een lager percentage... omdat er in Polen ook een groter percentage van mensen is geweest... die actief heeft geholpen. Uh, door uh, bijvoorbeeld als een Joodse familie uh, uh, uit, de, uit, uit hun huis werd gedreven... om dan de eigendommen... Toe te, toe te eigenen en dan ook een, een, een, een, een vested interest had, zoals het in Nederland in Engels zeggen, om die familie niet te helpen, of er zijn natuurlijk moorden gepleegd. Ja, op, maar is uh, de, de situatie slechter in Polen dan in Nederland? Bijvoorbeeld voor een, of, een Joodse familie, uh, nou zeg maar of voor, voor, collaboratie. Voor, de, voor collaboratie. Kijk eens, dus het, het, het, het, het, het probleem is dat de, over het algemeen kan je zeggen dat die Poolse familie die die, die, die Polen die Joden hebben uitgeleverd. Of die Joden hebben vermoord. En dat is gebeurd. En dat is ook vrij vaak gebeurd. Dat niet hebben gedaan uit collaboratie met de Duitsers. Ja? In, in het Nederlands geval. waar geen. Ze hadden eigen belangen. Ze, ze wilden een hadden huid, eigen belangen. land. Of Dit wat komt dan ook. uit eigen tradities voort. Ja. He, daarom is nadat die Duitsers verdreven zijn. in 1946. heb je een hele grote pogrom in Kjelse gekregen. Dat heeft niets met de Duitsers te maken. maar dat kwam uit lokale Poolse situatie naar voren. Nou. Dus dit is een groot probleem ja. dat dat niet meer benoemd kan worden. Ja, Aan de andere kant, er zijn ook 30.000 Polen geëxecuteerd... omdat ze Joden geholpen hebben. Natuurlijk, en dat is natuurlijk eigenlijk de hele tragische dimensie... van wat er nu gebeurt. Uh, ik, ik, ik ben lid van de organisatie die zorgt voor de, de Poolse rechtvaardigen. Poolse mensen die met hun gevaar van hun eigen leven... Uh, Joden hebben gered, die door Yad Vashem erkend zijn. Ja? En... Hun heldendom, en ik gebruik het woord heldendom niet erg vaak... als ik over, over, over, over dat verleden praat, maar dit zijn echte helden geweest. Omdat ze hun leven niet alleen hebben geriskeerd... ten aanzien van de Duitsers... Want zij zouden, ze wisten dat ze zouden worden geëxecuteerd. als de Duitsers uitvonden wat ze deden. Maar ook ten aanzien van hun Poolse, Poolse uh, buren. En deze mensen na de oorlog konden nooit, konden nooit naar voren stappen. en zeggen wat ze hadden gedaan. omdat ze daarbij sociaal uh, ja, onaantastbaar werden. En dus het probleem met de wet die Duda heeft ondertekend. Ja is dat eigenlijk het verhaal van de Poolse rechtvaardigen... die dus hun leven hebben geriskeerd om Joden te helpen... ook niet meer verteld kan worden in de volle dimensie. Ja, uh... De Poolse wet, deze Poolse wet wil wat verbieden, maar volgens mij is er uh, nog nooit zoveel discussie geweest ja. over het verleden als juist nu. Ja, nou kijken ze de HR. De HR ja, nou, natuurlijk had op een voorpagina een heel lang artikel. Dat is de Nederlandsche krant. Ja, de Nederlandsche krant. Ja, ja. linkse krant. Ja. En er was een heel artikel en dat had maar te, drie woorden: uh, uh, Polish concentration camps. Ja, en dat werd gewoon dat was dat was dat was alles wat in het artikel. De, natuurlijk is het de paradox van de hele situatie is. Uh, we noemen het de Barbara Streisand-effect in, in Noord-Amerika. En Barbara Streisand wilde uh, haar huis van een Google-site halen. Omdat ze niet wilde dat mensen zouden zien wat het is. En toen ging iedereen erover praten. Ja. En dat is natuurlijk ook wat er nu gebeurt. En ja. wat dat betreft hadden ze gewoon wat betere media-advisors moeten krijgen. Nou, kun je over het algemeen zeggen: laat de geschiedenis over aan historici. En niet aan politici die er een wet over maken. Nou, kijk eens: het is natuurlijk het nationalisme, in 19 e nationalisme. Uh, de basis daarvan is dat de geschiedenis eigenlijk uh, erg gepolitiseerd is. En wat mm -hmm. we dus nu zien, en dat is, geloof ik, het grote probleem uh, politiek voor Europa... Is dat wat Polen doet? Is iets wat heel gewoon in de 19e eeuw was. En na 1940 was het ook nog steeds gewoon. Maar na 1945 hoopten wij dat in het nieuwe Europa dit het verleden werd. En je ziet nou in die politisering van het verleden. Nou, dat we eigenlijk een enorme stap terug doen. naar een soort verleden van, van, van, van, van, van agressief nationalisme. Speelt waar... dat in, in meer landen in Europa, ja, of wat je, u betreft? In Hongarije. Ja. Ik bedoel, je hebt Hongarije. Je hebt natuurlijk in Rusland. In is op een andere manier in Rusland... Uh, waar natuurlijk de hele orthodoxe traditie... het idee van Rusland als de derde, de derde, uh, de derde Rome naar voren komt. Uh, ja, je ziet op het ogenblik dat, dat geschiedenis komt terug... He, het komt terug als een soort uh, politieke speelbal. Ja. Maakt maak, maak u zich er zorgen over? Natuurlijk. Ja. Ja, heel erg. Ook wat betreft uw eigen werk, want u bestudeert uh, de, de, de geschiedenis en met name de Holocaust. Is het uh, moeilijker bijvoorbeeld om u uh, uit te laten over. Uh, de Poolse geschiedenis? Nou, daarmee? Kijk eens, ik, ik, ik, ik weet wel dat, uh, dat ik natuurlijk. Uh, ik heb een hele grote tentoonstelling op Auschwitz. Met, uh, met 688 artefacten uit het uh, Staatsmuseum van Auschwitz. En als, die, als mensen nou daar heel erg ongelukkig over worden. dan zouden ze eventueel die tentoonstelling maar kunnen sluiten. Dus ja, er zijn natuurlijk wel wat risico's. Maar uh, ja, het is. It, it, kijk eens. Het is natuurlijk heel erg een grote uitdaging ook. Het is een mooie uitdaging. Mm -hmm om als historicus in een, in een tijd te leven... dat geschiedenis weer politiek belangrijk wordt. Ja. Uh, goed, heel erg uh, hartelijk dank, meneer Van Pelt. Uh, dit was Bureau Buitenland voor deze week. Maandag zijn we er weer. Zometeen mandjaren met Petra Possel. En de gast is onder meer viskoopman en kookboekenschrijver Bart van Olven. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Clemens Peters. Robert Muller, de speciaal aanklager die onderzoek doet... naar Russische inmenging in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen... heeft 13 Russen en drie Russische organisaties aangeklaagd. Ze worden verdacht van een poging tot beïnvloeding van de verkiezingen. Minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking wil weten... of medewerkers van Nederlandse hulporganisaties... zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag. De minister zegt dat ze mogelijke misstanden direct moeten melden... anders dreigt ze de subsidie in te trekken.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 Goedenavond en welkom bij het koken en programma Manjare vanuit de kookstudio van Mr Kitchen in het Westerpark in Amsterdam. U kunt reageren op deze uitzending zoals altijd. Wij vinden dat gewoon leuk. We vinden dat niet gewoon leuk. We vinden dat heel leuk. Stuur uw foto's. Bent u al bezig met het ontginnen van de tuin met een beginnende moestuin? Stuur die foto's. Stuur alles wat u wilt sturen en dan kijken we ook of we weer wat terugsturen of behandelen we het in het programma ntr.nl of twitteren kan ook hashtag Radio Manjare. Vandaag een overvolle uitzending met allemaal leuke mensen. Visman Bart van Olven zit links van mij. Hij kreeg twee weken geleden een belangrijke Engelse prijs. de Edward Stanford Travel Award voor Bart's Fish Tales. Engelstalige editie van je eerdere boek... wat eerder in het Nederlands uh, is verschenen. Maar wat binnenkort overal, all over the world verschijnt. Ook in China. Ja. Dat is echt heel belangrijk, hè? dat je in China verschijnt, denk ik. Nou ja, als we dit boek gaat over... Um... Eigenlijk dat we vis heel erg lekker vinden en dat we het oneindig willen blijven kunnen eten. Um, dus het gaat over het verhaal van duurzaamheid. En welke, eigenlijk wil ik hiermee de vissers die het goed doen een, een platform bieden. Ja. Um, 80% van onze visconsumptie wereldwijd vindt plaats in Azië, waar China een hele grote rol speelt. Dus, nou ja, goed, als we met dit boek daar. Een klein beetje iets kunnen veranderen, dan heeft dat uh, een hele grote impact. Dus wat dat betreft ben ik heel blij dat het boek in het, uh, in het Chinees uitkomt. Ja. Hoe komt dat eigenlijk dat het in het Chinees uitkomt? Geen idee. Oh. <laughs> heb je een manager nee, of heb je een hele boek, grote zak geld? Een, of... nee, ja, nee, dit boek dat is. Uh, in, in eerste instantie zei, hebben we dit in Nederland uh, uitgegeven. Vervolgens is daar een Engelse uitgever mee aan de gang gegaan. Die dan de, ja, de wereldwijde rechten heeft. En er zitten uh, nou, een hele leuke dame die dat uh, wereldwijd verkoopt. En die uh, gaat. Die is daar heel goed in. Je gaat in Chinees. Ja, oh, ja nee. nee, fantastisch. Dus. Uh, tenminste, in die zin nogmaals. Azië, daar is echt wel wat aan de hand. en uh, um, De Chinese keuken, maar ook de Japanse keuken. De, he, dat is aan de ene kant vinden we dat ontzettend lekker en heel he, vol inspiratie. Daar willen we mee aan de gang. Maar aan de andere kant is het ook tegelijkertijd, denk aan sushi bijvoorbeeld... de reden waarom we, he, de vraag naar, naar, naar vis enorm is gestegen. Ja, en dus hoe ga je daarmee soort, om? Wat wel, ja, wat niet? Tegenstrijdigheid in die we... Ja, en ik ben gewoon heel erg benieuwd... En, want we krijgen dat platform natuurlijk in China... En, om zelf te voelen wat er nou echt aan de hand is... en, en hoe, uh, hoe mensen, dan, misschien dat de nieuwe generatie... ik hoop het, daar echt wel uh, gevoelig voor is. Voor, want ja, als we op deze manier vis blijven consumeren, en zeker daar... Dan is het op, hè? Dan is het zo meteen op. Ja, nou, naast nou. je zit mevrouw Azië eigenlijk, hè? Mag ik dat zo zeggen, Susha? Susha Donnehoe. Uh, uh, je bestiert de Aziatische toko Dunjong. Dat is uh, een, een toko die in 1959... al aan de Gelderse Kade in Amsterdam is begonnen. Het is een begrip in het hele land... Ja, dat kun je wel zeggen. Dat klopt, ja. Eerst kwamen er denk ik alleen Chinezen, maar daar kan je al helemaal niet meer van spreken. Hè? Nee, dat is inderdaad al een tijdje voorbij. Ik werk zelf 18 jaar in dit bedrijf. En sinds het eigenlijk dat ik er werk, is, het, is het, pers of het de mensen die er komen niet alleen enkel Aziatisch. Nee. Maar ook heel veel Amsterdammers, veel expats. En dat is eigenlijk alleen maar het groeien. Ja. Ja? Is vis, en duurzame vis, of hoe je duurzame vis uh, op tafel krijgt... is dat een onderwerp in de gemeenschap? In de Chinese gemeenschap. Ja, want die ken jij beter dan ik bijvoorbeeld. Ik denk, uh, ik zou zeggen dat het onder de jongeren hier in Nederland wel zou spelen. Maar als je me vraagt of dat in China ook speelt. Ik denk je dat je die awareness moet brengen inderdaad. Met zo'n boek zou dat zeker wel helpen. Ja, ja. ja, als het groot gebeurt, als het goed gebeurt. Dan, dan kan dat aanslaan. Ja, maar ja. je moet wel echt... Uh, want de oudere generatie, ik denk dat die het wel lastig vinden om het te accepteren. Want die willen eigenlijk gewoon... bijvoorbeeld uh, Wat heel, heel erg speelt is, als je een diner geeft... dan wil je daar bepaalde facetten in hebben. En daar hoort bijvoorbeeld een hele grote mooie vis bij. Ja. En dan maakt het voor hun niet uit dat die vis misschien heel schaars is. Ze betalen er wel voor. Ja. En als je dat bij de jongeren in kan prenten... dat dat eigenlijk helemaal niet goed is voor de duurzaamheid... voor de toekomst van ons allemaal... Dan zit je dan bij de bodem. Dan, uh, dan de volgende generatie erop, die denkt er wel weer beter over na. Ja, en als je zegt een hele grote vis, dan zou je ook kunnen denken aan een hele grote, dikke, vette tonijn. Nee, want het is wel. Ze kijken wel naar welke vis, want ze worden altijd op een bepaalde manier geprepareerd of klaargemaakt. Ja. Dat is veelal via stomen. Dus het zijn vaak. Nou, in Azië is bijvoorbeeld de groeper heel populair. Ja, dus... Dat is naast stomen heel zacht. Dus dat zijn hele populaire vissen. Ja. Maar bijvoorbeeld de tonijn, die wordt voornamelijk rauw gegeten... die is natuurlijk... Zoals uh... ook in de Japanse keuken ja. eigenlijk. Wij komen daar uh, verder over te spreken. Daarvoor hebben we jou trouwens helemaal niet uitgenodigd, Susha. Jij bent, jij bent onze Aziëvrouw. Uh, en jij gaat straks voor ons currypasta bespreken... Ja. Uh, Kant-en-klare currypasta. Want heel ja. veel mensen, in ieder geval hier in Nederland, doen gewoon kant-en-klare uh, currypasta. En dat is waarschijnlijk omdat er een hele goede reden is dat je dat niet met de hand doet, of dat je dat uh, niet zelf maakt. Nou, ik gebruik ook meestal gewoon kant-en-klare currypasta, moet ik zeggen. Oh, dit is zo'n fijne bekentenis. <laughs> en ik maak pas eigen curry, verse currypasta, als ik er gewoon tijd en zin in heb. Want het dat is heel veel werk. Het he? is heel veel werk. Vijzelen, vijzelen en gewoon lang vijzelen doorgaan zodat het een hele fijne pasta wordt. Dan heb je toch wel even wat energie nodig. Ja. En ook een beetje spierballen, vind ik. Ja, ja. oké. Okay. We gaan straks horen welke je het lekkerste vindt. We hebben er drie ingekocht. Allemaal verschillende winkels. En uh, we horen jouw commentaar. Uh, rechts van mij zit uh, een dame, voormalig dame reiziger... en uh, journalist en uh, vooral uh, eetliefhebber. Kan ik eigenlijk een lekker bek gewoon, hè? Karin van ja, Münster. Vooral dat. Jij bespreekt elke maand uh, in Mandjaren een kookboek. En vandaag uh, is jouw oog op een Georgisch kookboek. Ik dacht: wat gaan we nou krijgen? Ja, Hoe obscuur kan je zijn? Ja, ja het is het... heel bijzonder, maar ik heb het, het is een heel dik boek. Ik heb het van A tot Z gelezen en het is net alsof ik een fantastische vakantie achter de rug heb. Echt waar? Ja, het is zo bijzonder dat uh, het het is veel meer dan een kookboek. Want je wil onmiddellijk naar dat land afreizen en het gaat over wijn maken en over uh, uh, zingen en dansen bij het eten en over een heel speciale manier eten. Dus het is echt heel iets bijzonders. Dit boek. Ja, nou, ik had al een beetje een idee gekregen, want onze jongste bediende die op de redactie rondloopt, die liep niet op de redactie rond deze week, maar die dartelde over de redactie ja. en zong daarbij georgische liedjes. Ze hoefde alleen maar een gerechtje te maken, maar ze sloeg volkomen door. Ja jongste bediening Janneke Kruipen. Ja, dat klopt. Ik ben meteen gaan kijken wanneer de vliegtuigen... wat de tijden zijn, of je, of je dat met z'n vieren als gezin kan betalen. Ik heb ingetypt in Google. Is Georgië leuk voor kinderen? Ik dacht echt, wat de Georgië, dat, wordt, dat, is, dat is eigenlijk mijn echte land. Dat, daar kwam ik achter na het lezen van Deep dit Deep down blog. inside ben je een Georgische. Ja. ja. ja. En ja. wat ga je maken? Uh, ik heb het uh, voorgelegd aan de volgers van uh, Ed jongste bediende... omdat ik kwam er helemaal niet uit. Het, het staat vol met allerlei dingen die je graag zou willen maken. Uh, eentje daarvan is een gevuld kaasbrood. En ik dacht, nou ja, uh, gatjapuri heet dat. En ik dacht, nou in het, in het land van het broodje kaas... kiest toch iedereen voor dat brood. Maar nee, het is een nipte overwinning geworden... voor het andere recept waar de volgers uit konden kiezen. En dat zijn de gevulde aubergine rolletjes... En dan denk je misschien, nou, dat zou toch hier in Nederland ook heel goed kunnen. En dat is ook zo. Maar er zit een typisch Georgisch ingrediënt in, de walnoot. Er wordt ontzettend veel met de walnoot gewerkt in Georgië. En die komt ook in dit rolletje. Nogal ja, prominent naar voren. Ja. Ik ben heel benieuwd. Het ziet heel indrukwekkend uit. Dat front wat jullie vormen. Ik denk dat jullie Azië en de viswereld bijna wegspelen op deze manier. Straks na acht uur gaan we alles horen over Georgië. En natuurlijk ook over Aziatische currypasta. Eerst Bart van Olven. Hij is visman. Georgië en vissen. Ja, moet ik gaan uitvinden. Ik heb, uh... Niet geweest, hè? Nee, nee, Want je bent wel overal geweest. Ik uh, zag Engeland, IJsland, Nederland natuurlijk... Canada, de Maledive, Gambia, Gambia en India... Uh, en voor de Engelstalige editie van jouw boek Amerika en Australië, daar ja, ben je allemaal naar. Natuurlijk... Ja, voor allemaal dit boek ja. ja, nou ja, waar, waar dit boek over gaat, is uh, uh, nou ja, 80% van onze oceanen worden maximaal overbevist. En, uh, en ik dacht, ja, in plaats van uh, die vissers te benoemen, wat zouden we niet goed doen, dacht ik. Ik ga op zoek naar die 20% die het wel goed doen. En hoe vissen die dan? En uh, en, en, en die mensen ook een platform bieden om, om, om dusdanig consumenten bewust te maken om vervolgens die vis te consumeren. en Zodat we met z'n allen in de toekomst vis kunnen blijven eten. Nou, dus uh, het is niet mijn bedoeling als ik naar India ga dat iedereen in Nederland uh, die vis uit India gaat eten. Maar meer als een, een voorbeeld van hoe het zou kunnen. Ja. Um, en, en wat mooi is, en het maakt niet uit waar we ter wereld ook komen... in het verleden nog veel meer plaatsen geweest... maar ze, ze dragen allemaal min of meer dezelfde filosofie... en zeggen, als we vandaag te veel vis hebben, we morgen geen boterham meer. Dus het zijn visserijen die uh, binnen de ecologische cirkel... Uh, tenminste, alles klopt. Alles is, is, vanuit, uh, is organisch op die manier ooit gegroeid... en zo zijn ze blijven vissen. Uh, dus ja, ik wilde uh, uh, verschillende vissoorten... vanuit verschillende culturen... En verschillende eetculturen ook, uh, um, ja, vormgeven. Daar, daar, hoe, dat... hoe, weet je, hoe weet je wanneer iets deugt of wanneer iets niet deugt? Ik ben over het algemeen als, als visconsument... Tamelijk in verwarring als ik vis Ja, koop. dat kan ik heel goed begrijpen. Want, want we hebben allemaal labels en ja. steward council toestanden. Ja. He, maar hoe, hoe krijgen wij richting in, dit, in deze grote viswereld? Nou, dat is ook best ingewikkeld. Maar uh, laat beginnen, zelf ben ik geen marine bioloog. Dus ik uh, laat me ook adviseren door de NGO's. Waaronder het Marine Stewardship Council, maar ook Greenpeace en het Wereld Natuurfonds. Dat Marine Stewardship Council, die heeft een, die heeft een label, hè? Dat he, is het vis. blauwe eco-label die ja. je op voor pakte vis kunt vinden. En, en daarbij kan je uh, gegarandeerd zijn... dat die vis afkomstig is uit een gezond visbestand. Dus er is genoeg vis en het is op een goede manier gevangen. Dus dat er weinig bodemschade is, minimale bijvangst. Plus dat het beheer klopt. Dus uh, het management. We weten hoeveel vis we eruit halen. Dus hoeveel we moeten laten zwemmen... zodat we volgend jaar weer... Uh, een, nieuwe een, een nieuwe aanwas hebben. Nou, ja. en om dat op die manier in, uh, in, in stand te houden. En dat is op dit moment ongeveer 12% van de wereldvangst is gecertificeerd met dat keurmerk. 12%? 12%. 12%. Dat is eigenlijk heel weinig. Het is heel weinig. Nou ja, als je in de oogschouw neemt dat 80% maximaal overbevist is, dus blijft er 20% over. Van die 20% is 12% gecertificeerd. En sommige visserijen, ik bedoel, ik ken een prachtige spieringvisser. In de Noever in Nederland is dus één bootje die vangt spiering. Ja, dat is, dat is voor die man niet haalbaar om MSC gecertificeerd te worden. Hoeft ook niet. En die, Omdat en... het heel duur is om zo'n certificaat te krijgen. Ja en, ja, en de impact die hij maakt met, met die visserij is ook dusdanig laag dat dat, dat, dat nooit effect zal hebben. De... Maar gaat het niet vaak om gekweekte vissen die dat certificaat krijgen? Nee, nee dit gaat echt om wilde visserij. Dus uh, op dit moment is er wel. De, de meerder, uh, meerderheid van de visconsumptie is kweek al, dus 52%. Uh, wat we eten over de wereld, is kweekvis. 48% is wilde vis, wildgevangen vis. Jij bent op zoek gegaan naar de vissen van wilde vis. Dat is alleen nog maar de marine biologische kant. En waar ik veel meer in geloof, is op het moment dat we... ja, Ik kom met percentages en cijfers, maar dat, dat, dat is wel beeldend, denk ik. Uh, meer dan de helft van de wilde visvangst, of de wilde vis... zwemt in of rondom ontwikkelingslanden. En dat is bijvoorbeeld één hoofdstuk ook hier in dit boek. gaat over de Maledieven. Er wordt tonijn met een hengel en een haak gevangen, één voor één hele duurzame methode en waar ik vooral in geloof is juist om die kleinschalige en dan moeten we niet kleinschalig denken dus die ene vis op dat ene bootje maar kleinschalig is niet die gigantische fabrieken als we die kunnen uh, ondersteunen, met name ook in ontwikkelingslanden... dan kunnen zij ervoor zorgen, of kunnen we met z'n allen ervoor alle zorgen... dat die vismethodieken dat dat in orde blijft... en dat we op lange termijn uh, duurzame vis kunnen blijven consumeren en ja. vangen. En die voorbeelden zoek jij op. Dus je zoomt eigenlijk in op het kleine alledaagse leven. Zo ja. ben jij in Spanje, ben je bij, bij vissers... zo gauw die vissers aan wal komen met hun vis... dan gaan de vrouwen de netten boeten. Ja. De ja. netten ja. repareren. Ja, dit is de is dieren. Bij San Sebastian. Ja. En dat is dus dan een heel duurzame methode, want dan heb je weinig bijvangst. Of hoe zit het? Nou ja, is, is, ja, dat is, nu ga ik heel technisch, een pelagische vis, net als de makreel en de haring. Uh, en sardines, dat zijn vissen die, die zwemmen in de waterkolom... en die zwemmen in grote scholen. Ja. Uh, daar zwemmen weinig andere vissen bij, dus dan kan je nog met een net uh, dat vissen. En dat wordt er met kleine ringnetten gedaan. Dat is van oudsher een redelijk duurzame methode. Maar het gaat niet alleen om de methode, het gaat ook om er genoeg vis. Dus op het moment dat daar 100 kilometer verderop, of 100 mijl op zee... een, een gigantische uh, stofzuigerfabriek ligt die, uh, die dat allemaal opzuigt... dan kunnen die kleine vissers nog zo duurzaam vissen? Maar nou goed, dat, die balans die zijn we continu aan het zoeken. Uh, maar inderdaad, dat is een voorbeeld in Spanje. Hoe het van oudsher, en die hebben, nooit, he, die hebben, die hebben de mogelijkheid gehad... net als al die andere vissers, om 50 jaar geleden of 40 jaar geleden... dusdanig te investeren om veel meer vis uit de zee te halen. Dus meer inkomsten. Maar ze hebben van oudsher op de lange termijn... Uh, uh, niet gegokt, maar gedacht. ja, en, uh, ja dat, is alleen, dat is de enige manier hoe we vis kunnen blijven eten. En dat, dat is symbolisch eigenlijk voor elke visserij die ik heb bezocht voor dit boek. En, en, en andere over, uh, visserijen over gezocht. Er moeten ook allemaal minder vis gaan eten? En dat is minder vlees? Nou ja, er is iets. Bijzonder, dat is eigenlijk het eerste keer. dat Veel mensen vragen wanneer kwam die fascinatie voor vis. En dat was eigenlijk. Ik was uh, een stagiair in Parijs. In een restaurant. En, en elke ochtend kwam daar dus de visleverancier binnen. Met een krat vis. Maar die vertelde niet alleen dit is makreel. Maar dit had een heel verhaal achter die makreel. En ik. Op dat moment realiseer ik dat vis is eigenlijk het enige wat we nog massaal uit de wildernis consumeren. Dus per definitie, dus waar alles een vraag-en-aanbodmarkt is, hè, dus als wij meer aardbeien willen, dan planten we meer plantjes. Ja. Als we biologische kip willen, geef je meer ruimte of ander voer. Bij wilde vis is niet vraag en aanbod, het is puur het aanbod. Nou, en op het moment dat je dat aanbod uh, uh, aanbiedt, ja. uh, tot een uh, duurzame grens, is dat waar we het mee moeten doen. Dus vraag telt überhaupt niet in Wilde, in de, in... Die, de vraag uh, voert alleen de prijs op eventueel? Ja, dat zou kunnen. Want het aanbod, als het, ja. als het klein is, dan enzovoort. Ja, maar het aanbod is veel groter dan we op dit moment gebruik van maken. Want nou ja, de laatste tijd is bijvangst bijvoorbeeld een groot onderwerp. Ja. Dat is dus uh, alles wat, wat al net is Ja, niet en het zit ook echt heeft. tussen de oren. Ik, uh, ik mocht laatst uh, uh, in Engeland een uh, programma draaien met, uh, met Jamie Oliver. Dan hadden we iedereen geblinddoekt. Want in Engeland eten ze allemaal kot en haddenk, kabeljauw en schelvis. Maar we hadden daarnaast uh, heek, we hadden pollack, dus uh, koolvis. en uh, wijting. En dan geblinddoekt proeven. En van de honderd mensen konden twee mensen eruit halen dat het kabeljauw en schelvis was. Ja, ja. Dus het is ook iets. Ja. Wat we ja. gewend zijn. Dus daarin, als we en nee, dat... Voor de duidelijkheid, wijting is, is heel goedkoop. En er is ook genoeg van Heek, Idem, die. Zijn. Ja, nou, of genoeg. Da daar, daar is meer van. En het ja. gekke is dat we... dat we en, en tilapia's... uit de andere kant van de wereld halen. Terwijl hier de scharretjes en de wijting... worden doorgedraaid op de afslag. Dus er is nog heel veel te winnen. Hè, voordat we kunnen zeggen moeten we minder eten, maar we moeten bewuster eten. En we maar je op, goede elke, keuzes op elke plek waar je was, hè, want, want dit boek dat leest als een jongensboek... want jij mag gewoon op reis. Ik bedoel, je zit hier nu wel ja, een heel is. mooi praatje te houden... maar je bent <laughs> gewoon op wereldreis geweest. Je bent gewoon hartstikke jaloers. En je komt op de mooiste plekken en dan ben je bijvoorbeeld in Canada... Ja. en dan zie je dus dat daar kreeft is. En ja. er is of Nova, Nova Scotia is er zoveel... dat zelfs de McDonald's uh, de burgers de mee uh, ja. de lobster roll uh, verkoopt... Maar dan heb je weer een ander probleem, namelijk het vissersvak zelf sterft uit. Of er komen steeds minder mensen die dat werk willen doen. Dus, dus elk gebied heeft zijn specifieke probleem. Ja. Nee, dat is, dat is inderdaad weer dan een, een ander probleem. dat niet zo gerelateerd is aan, aan, aan duurzaamheid. wel duurzaamheid in de zin van kan die visserij bestaan. Maar dat is bijna een luxe probleem worden. Mm -hmm. Er zijn genoeg vissers wereldwijd die daar aan de slag zouden willen, denk ik. Maar dat is inderdaad lokaal. Als je in Nova Scotia komt, dan, uh, dan pak je de auto. en dan rijd je 300 kilometer of 250 en je ziet niemand. behalve een eiland af en ja. toe. Dus uh, dat is zeer dun bevolkt. En die mensen die hebben natuurlijk mogelijkheden om, uh, om ander werk te gaan doen. Want het blijft, en dat is elke keer als ik op zo'n boot stap, het blijft ontzettend zwaar werk. En elke keer als je ja. daar weer vanaf komt, denk je, dat is, het is ook nog steeds het beroepsmatig, het meest gevaarlijke beroep wat er bestaat. Ja, met uh. overboord slaan en oververmoed raken. Ja, ja en, uh, dus nee, heel veel respect. Nee, hoe, wat hoe, hoe ben jij dat doen? bestand eigenlijk? Want jij vaart wel mee. Ik vaar mee, ja. Hebben we het daarmee gezegd? Je, min of meer, ja. <lacht> nee, het is machtig. Je ligt maar... wel zeeziek in het nee, maar dit zijn veel, het, het voordeel van deze visserij die ik heb bezocht, is veel dagboten. En dat maakt het ook mooi: dagboten. Hè? Ja. Dus dat zijn ook de klassieke visserijen. Maar er zijn visserijen die, die 10, 12, 15 dagen de zee op gaan. Ja, respect. Ja. Ik ga koken aan de kade dan. ja, ja Brengt duurzaam vissen ook minder opbrengst op voor vissers? Um, in de zin van uh, ze, inkomsten, dat, inkomsten. Ja, inkomsten, ja. Dat ze eigenlijk harder moeten werken voor hetzelfde geld... of dat het eigenlijk nee, dat ze helemaal is niet hebben. Duurzaam vissen betek betekent eigenlijk... dat oneindig kunnen blijven vissen. En wanneer kun je dat doen? Op het moment dat er, dat er veel vis is, dat er grote vis is... want uh, uh, dat is vaak, we vangen ze nu te klein... en een grote vis levert juist meer op... Het is alleen, ja, het is vroeger, uh, we kunnen het op de radio niet laten zien... maar zo'n, zo hoe heet het, vroeger in de wiskunde, zo'n parabool. Dus op het moment dat je zo'n bestand meer laat groeien... komt er ook veel meer uit om vervolg van, van te consumeren. Ja. Dus ja. Het is een, we zijn te veel die cirkel uitgeraakt. We moeten weer even die cirkel in en dan komen we weer in dat ritme zoals het tot 50 jaar geleden ging. Want die natuur heeft zich allemaal prima geregeld de laatste duizenden jaren. Alleen wij hebben het verprutst de laatste Nou gaf je, je al te kennen dat je als stagiaire in Parijs... Uh, want, want toen, was je, toen was je in de keuken. Toen stond je in de keuken. Uh, je hebt, dit boek zit met vol met receptuur. 100 recepten. Ja. Daar zitten de lekkerste dingen bij. Uiteindelijk ben je ook gewoon bek. Je bent natuurlijk helemaal niet zelf een dat visser. Dat is de reden waarom we een boek schrijven. Precies. Het, ja. het is een kookboek. En wat jij gewoon al heel Heel handig doet, is dat als jij iets doet, maakt eigenlijk bijna niet uit wat volgens mij, dat er altijd wel al een camera bij is. Een cameraman, een fotograaf, een geluidsfiguur, uh, iets handigs of Jamie Oliver. En dan wordt het gewoon, uh, dan, dan wordt het iets. Dan wordt het ja. beeld, dan ja, wordt het geluid. Ik geloof dat we echt het verschil kunnen maken op het moment dat we het eerst kunnen laten landen. Dus ja, ik vind super dat er dus keurmerken zijn en dat er een viswijzer is met groen, oranje, rood. Ja. Maar dat zijn allemaal rationele keuzes die je maakt op dat moment waar je weinig bij voelt. Maar op het moment dat ik die vissen, het enige wat ik probeer met die camera en met, met, met een fotograaf, is om jou te laten voelen. Want als ik daar ben, of het nou in Alaska op de Maldives of. Het is, het is een heel bijzonder gevoel hoe die mensen ja. daarmee bezig zijn. En, en, en volgens mij met fotografie en film kun je dat veel beter laten. Landen in... Dan met zo'n kaartje. Waar ja, je, en dan je moet eigenlijk een beetje verliefd worden op die vissers. Ja. En, en dan, dan, dan word je er ook loyaal aan. En dan heb je bereid om misschien iets meer voor te betalen... voor, een, voor, een, ja. he, voor de ja, toekomst nou, en voor je eigen Laat even luisteren hoe je dat doet. Want vandaag postte jij over een tripje dat je hebt gemaakt uh, naar Portugal. Guys, welcome back on our channel and I just came back from Portugal and again I was inspired by a very simple recipe but delicious. Today we're going to make a classic sardine pate served on toast. Guys, I love tin sardines. Um, and if you want to know how uh, they catch sardines, please visit the video of my friend David Pescu. Click here on this button and you will see how corny sardines are caught in a very sustainable way. Open it. Tin of sardines in olive oil and I'm going to drain them and I save the oil. Okay so I've is, eh, heb, jij, heb jij nu ook ja. al net zoveel navolgers, met name vrouwelijke, als Jamie Oliver eigenlijk? Want dat is een goede vriend van je, die, jou ja, ook, die ja, ook het voorwoord in je boek een, schrijft. Ja, het was een knootje dat hij me ooit, want het was heel per ongeluk dat hij bij me kwam... maar uh, inderdaad ook met hem mocht, uh, mocht samenwerken. Nou, je vraagt over vrouwelijke volgers. Je kan op YouTube kan je dus precies zien wat de statistieken... 82% van de mensen die mij bekijken zijn mannelijk. Echt waar? Maar dat komt denk ik door het, door het vissen of door iets... Uh, Maak je, ja. je zorgen nu? Of, of? Ja, een beetje wel. <laughs> nee, we zitten in zo'n groepje... Jamie. En dan heb je ook DJ Barbecue, dus het bar daar is ook 80%. Dus het zal wel iets met, met dat vissen, of met, dat, met het jagen en met het stoeren. Uh, ja, te maken te hebben. Maken, ja. Dus, uh, en wat, de, de andere naam die net viel was David Pescu. En dat is de fotograaf. Die... Nee, David Pescu is de sardinevisser. Oh, dat is de sardinevisser. In uh, Newlyn in en, Cornwall. En hoe heet ook alweer de fotograaf? Dat is David Loftus. En dat is voor mij, al tien jaar was het een droom met hem te mogen samenwerken. En ik had net Jamie ontmoet en Jamie gaf een kerstfeestje en daar was iedereen. En, uh, en toen, uh, uh, toen stond daar David. Ik denk, ik loop gewoon brutaal naar hem toe. De en, fotograaf, uh, van ja, Jamie ontmoet. ja. En uh, nou goed van Jay, maar ook nog veel, veel meer. En wat ik vooral mooi vind aan David is... behalve de voetfotografie, en dat zie je hier ook. Echt in terugkomen. Het zijn die, die portretten. Want dat is niet zo makkelijk. Die vissers die zijn niet gewend een camera op hun hoofd te hebben, nee. die moet je wel een beetje op een gemak kunnen stellen. Ja, het Want voordat, voordat het knopje wordt ingedrukt, gebeurt er al heel veel. En daar is David echt een koning in. Ja. ja, en dus uh, ja, ik zeg, uh, David, we gaan een boek maken. Wat vind je ervan? Dus uh, nou, een paar dagen later toen, uh, toen belde hij terug. En zei, nou dat is goed. Nou, dit is ook dus, een jongensboek ja. uh, verhaal dat is hartstikke leuk. Ja, nee, en het was ook leerzaam vanuit de he, foodfotografie. En dat, dat zoals Jamie natuurlijk kookt. Uh, uh, waar voorheen kookboeken zeg maar, werden gemaakt. En daar heb ik het wel over een tijdje geleden. Maar vooral uh, de chefs die zichzelf op de borst slaan. en kijken hoe mooi ik het kan maken. maar niet na te maken of de ingrediënten niet te vinden. is het natuurlijk de Coffee filosofie table van Jamie. Ja. Vanuit Jamie, juist omdat het heel toegankelijk. En als, als, als, ik, als je een fotograaf mee op reis hebt. die dat al twintig jaar op die manier doet. Dat, uh, ja, Het is niet voor niets bekro bekroond, hè? het is hartstikke mooi. Maar we gaan een proef op de som nemen. want jij gaat een van je eigen gerechten hier in de keuken maken. Dat uh, is de Maldivian tuna salad. Ja, dat is fantastisch. Of de Maldivische de de, de, de, de bevolking, zeg ik dat goed? Dat is, de, Gaan is we het land eens... met de hoogste uh, uh, uh. visconsumptie ter wereld. Dus die eten 200 kilo vis per jaar per hoofd van de bevolking. Ja. Volgens mij is dat dan wel bruto, niet de filets. Um, en als je daar komt, uh, dan uh, eet je als ontbijt. Niet alleen. En, nou ja, dat was ik vergeten. 9% is tonijn. Dus. Ontbijt is tonijn, lunch is tonijn, diner is tonijn. En de masouni, die ga ik nu maken, dat is het, zeg maar de tonijnsalade, lokale tonijnsalade. En het is fantastisch, dus, uh, ja, het, is, het is heel fris, er wordt bijna geen olie gebruikt. Het is rode ui met een beetje chili. En wat ze dat doet, dat masseren ze. Eerst masseren ze dat met een beetje limoensap. En vervolgens uh, voegen we daar een beetje kokosrasp aan toe. Tonijn. En curryblaadjes. Maar die hebben we hier in Nederland niet vers op dit moment. Dus daar heb ik koriander voor. Ja. Dus dat ga ik jullie zo meteen laten proeven. Ja, hartstikke goed. Jij gaat daar nu mee aan het werk, begrijp ik. Ja, gaan we maken. Het is, is niet moeilijk, dit, hè? Nee, dit is heel eenvoudig. Dit vertel is... even wat je nu gaat doen en dan kun je het misschien... Ja, doen. dus ik, uh, ik kneed hier uh, de, de chili, rode chili met rode ui. Het Zorg ervoor dat je dit, een, uh, een handschoentje aan hebt. Want anders, uh, nou, met die chili als je daarna aan de ogen smeert, dan, dan kan je beter stoppen. Daarachter zijn je uh, handswondjes, zie ik. Ja, Achter die. die. Ja. En op het moment dat je dat kneedt... Uh, ja, wat je eigenlijk doet... is, is, is die, die smaak van die rode ui... met die limoen en die rode peper... goed bij elkaar mengen. In plaats dat je dat los proeft... er komt ook wat ja, juice, wat sap uit... wat zich zometeen heel mooi vermengt met de tonijn. Dus dit is de basis. Rode ui en chili. En vervolgens met limoensap. Vervolgens voeg ik daaraan toe... tonijn uit blik. Ja. Tonijn uit blik is uh, in Nederland ook iets wat we heel veel consumeren... Volgens van alle visproducten staat het nummer drie. Zorg voor als je tonijn koopt dat het inderdaad MC-gecertificeerd is... maar heel belangrijk ook, met een hengel en een haak is gevangen. En hoe zie je dat dan? Daar staat ook een logootje van op. Of als het goed is, wordt dat vermeld op de verpakking. 4% van alle tonijnvangsten op de wereld worden met een hengel en een haak gevangen. Dat is de enige manier hoe we de toekomst in kunnen gaan. Dus dat, dat je alleen maar naar een dolfijntje kijkt, dat is al lang weer achterhaald. In, in, geloof, nou, in veel gevallen zwemmen dolfijnen helemaal niet met tonijn. Dat is, oh. een, uh, dat is ooit echt een keer wel... Uh, wel zo geweest. Het leven ingeroepen, maar het is... Uh... En overigens, het MSC-keurmerk staat daar ook voor. Die staat voor veel meer dan alleen die... Uh, ja. die Hengelhaak, maledieven. ja, ik heb het. En je gooit er nu kokos in, Geraspte kokos. Nou, als je op de Maldiven bent, dan uh, wordt dat vers geraspt. Ja. Uh, <lacht> maar dit werkt ook prima. Dat kunnen we in Nederland voorgeraspt uh, uh, in, verkopen. Nou, vervolgens meng ik dit weer eventjes. Ik heb nu al zin. En de tonijn uit. die ik gebruik, is tonijn ja. uh, in water... Um, en dus niet in wat, olie. Je vindt vaak in de winkel tonijn in water of in olie. Uh, in olie gebruik ik vaak voor warme bereidingen, want dan droogt het niet. Radio 1.